Op het Museumplein in Amsterdam zijn duizenden mensen bij elkaar gekomen om te protesteren tegen de handelsverdragen met de VS en Canada. De manifestatie is georganiseerd door de Consumentenbond, FNV, Greenpeace, Milieudefensie en Foodwatch. Zij stellen dat de handelsverdragen ten koste gaan van de voedselveiligheid en het milieu en dat de rechten van werknemers worden aangetast. In de VS en Canada zijn de regels veel minder streng dan in Europa, waardoor die goedkoper zouden kunnen produceren. De Nederlandse freelance oorlogsjournalist Bud Wiggers is gewond geraakt in de Iraakse stad Kirkuk. Gisteravond werd al bekend dat hij door een scherpschutter van IS onder vuur was genomen. Vandaag vertelde hij bij RTL dat hij wegsprong nadat een kogel zijn arm had geschampt. Daarna viel hij, waardoor hij zijn ribben, polsen en neus verwonde. En coureurs in de Formule 1 hebben flinke kritiek geuit op hun Nederlandse collega Max Verstappen. Hij neemt volgens de coureurs onverantwoorde risico's. Ze nemen het Verstappen onder meer kwalijk dat hij in de bochten en tijdens het remmen plotseling uitwijkt om niet te worden ingehaald. Het is niet de eerste keer dat er kritiek is op de rijstijl van Verstappen, maar die zegt dat hij niks verkeerd doet. En het weer? Vanavond overwegend droog met opklaringen. Vannacht vooral landinwaarts, kans op lichte vorst en dichte mist. Morgen op veel plaatsen eerst grijs en mistig. Later hier en daar zonnige perioden. Het wordt een graad of elf. Dit was het NOS-journaal. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 weer ondergetekende Fred hij En dat allemaal bij ZFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur op die 106.9 en die 104.5. En natuurlijk het tv-tekst. Dit was Henk Daan, En uh, ja, ik laat je gaan. We hebben natuurlijk uh, vandaag uh, Mike Daan te gast hier in de uitzending. In de studio, moet ik zeggen. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook telefonisch contact met uh, Dries Roewink en Rick Hoogland. Dus uh, ja, een vol programma. Gezellige muziek. En uh, ja, we gaan lekker verder met Joey Montana en Piggy.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 Ella me gusta pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intente al final no tiene caso. Dime qué pasó, ¿cuál es tu rechazo? Why? Me ignoras si y te das la vuelta sin siquiera hablarme de esa amiga. Pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien, yo quería decirle que me encanta. No sé cómo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 Hecho de todo, pero de verdad no sé. No hey. Joey Montana. Yo, yo, Freddy. Freddy. back to the roots. No ZFM. Sandford Radio. 106.9 FM. Bob Marley in de Wailers en One Love en we gaan lekker verder met de U2 en Widow with Without You welkom bij uh, Entertainment for You eerste huur hier bij CFM Zandvoort 106.9 104.5 op de kabel blijf lekker luisteren, ben bij je tot klokje 7 uur mijn naam is Fred Heij. en uh, ja, heerlijke muziek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 En everybody's changing Hier bij CFM Entertainment for you. En uh, ja, we gaan verder met uh, ja, Belinda Kinair. En uh, zij hebben het over Wind van Verlangen. Oeh, dat is lekker! Zeker weten! Wanneer mijn hart zacht held, engel dan ga je. Wat doe jij? Is iemand in jouw hart en zal ze bij jou zijn? Ik kan jou. en een geweldige plaat. Wind van Verlangen, Belinda Kinair. En uh, ja, we gaan lekker verder met Tino Martin. En toch zal ik altijd aan je denken. Blijf lekker luisteren. Tot zeven uur ben ik bij u. Ik heb het nooit geweten. Maar begrijp het meer en meer. Gelukkig zo snel vergeten. Het ried dat ik nog nooit zo'n zie. Maar dat ik iemand kon verliezen, nee, dat deelde niet voor mij. Maar nu staat de wil stil, alles is zo grauw en kiel. Wat ging, wat ik had, toch snel voorbij. Toch zal ik al altijd...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 Zal je nooit verliezen van wat jij gaf? In mijn hart zal ik je nooit verliezen, want wat jij gaat, dat raak ik nooit meer kwijt. Ja, Trino Martin, en toch zal ik altijd aan je denken. Ga verder met de eindeloos van José. José van Uden. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You 106.9 in de vrijeter en 104.5 op de kabel. In ja, wauw. Wil En uh, ja, mooi hoogkamer. En lachen, een beetje huilen. We gaan lekker verder met Sharon uh, en Frankie Falcon. En uh, ja, ze hebben het over verboden liefde. En blijf lekker luisteren. Ja, dan moet je hem wel open laten staan. Ja, ja, ja, ja. Ondergetekende Brit, Hier bij CFM Entertainer van YouTube. De klok is van 7 uur. Over lange dagen heb ik gewacht dat jij zou komen. En in al mijn nachten heb ik van jou liggen dromen. Was jij maar hier bij mij, dan verdween mijn eenzaamheid. Ik voel me zo alleen, ik wil jou om me Frankie Falcon en uh, ja, verboden liefde. En, uh, Oeh, ja, dat is lekker. Zeker. Uh, even kijken hoor. Ja, er werd een verzoekje aangevraagd door uh, Raymond van de Die vraagt hem aan uh, voor iedereen die zit te luisteren. Nou, jij wilde horen, André Hazes. En uh, ja, ik heb er eentje genomen uit de oude doos. En als je gaat. Als je gaat. To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 Nu geen zin meer te binden, er is geen ruimte voor meer. Je zult geen liefde hier vinden, mijn leven is in groot feest, het spijt me lief, maar geen plaats voor twee. Het is nooit anders geweest, Totdat je zei, het is oké. Okay. Je had genoeg aan een zoen. je had genoeg aan dat warmte en niks meer. Geen woord te veel ik dacht toe zal het dan toch nog gebeuren? En je bleef de hele week voor het eerst geen druk het leek of zwart en wit vervangen werd door duizend kleuren. Oh zonder hoe? toch wel een, uh, een van de vele platen die eigenlijk te weinig gedraaid wordt op de radio. Maar ja, helaas, wij draaien hem wel. Gerrit Zoling was dit en uh, zonder, ik zou zeggen, een hele goede middag nog. Mijn naam is Fred Heij, ZFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, we gaan een plaatje draaien van Mike Peterson en uh, Tokens als je naar me kijkt. Blijf lekker luisteren.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 Dan druk je gewoon het, uh, het verkeerde dingetje weg. Ja, dat heb je ook wel eens. Uh, dit was uh, Mike Petersen en Telkens, als je naar me kijkt. We gaan langzaam naar uh, het nieuws uh, van uh, 6 uur. En uh, ja, dat doen we met uh, André Hazes, junior. En uh, ja, niet voor lief. Entertainment for you. Meer dan radio.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 Ik neem de liefde liever niet verliezen. Ik hoop maar dat je dat ook ziet. Dus ik neem de liefde liever niet verliezen. Het lijkt soms zo verdomd eenvoudig, maar het is het niet. Ik neem de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 Heerlijk nummer, André Hazes junior. En uh, ja, de liefde, niet voor lief, mijn lief. Ja, we gaan langzaam dus naar het nieuws van 6 uur. En uh, ik zou zeggen, tot zo in de tweede uur van Entertainment for You. En uh, ja, we draaien zijn laatste nieuwe, althans een stukje. Je begrijpt me, Wesley Bronkhorst. Een foto lang geleden. Wat een mooie tijd. Gevonden in een la.